De Kok met het NOS Journaal. In een vluchtelingenkamp in het noordoosten van Syrië... zijn al bijna 30 kinderen omgekomen, vooral door onderkoeling. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen... over de situatie in het kamp, waar een groot tekort is aan voedsel... tenten en sanitaire voorzieningen. De laatste maanden hebben zich zo'n 23.000 vluchtelingen gemeld... in het Syrische kamp, vooral vrouwen en kinderen. In de afwachting van screening moeten ze vaak een aantal nachten... in de open lucht doorbrengen... De WHO wil dat hulpverleners beter toegang krijgen tot het kamp. Een Canadese investeerder denkt erover om KPN over te nemen, meldt persbureau Bloomberg. Investeerder Brookfield zou samen met Nederlandse pensioenfondsen een bod op het telecomconcern voorbereiden. De betrokken partijen willen niet reageren op de geruchten, maar op de beurs is het aandeel KPN meteen 10% omhoog geschoten. Gisteren presenteerde het bedrijf zijn jaarcijfers. En daaruit blijkt dat KPN vorig jaar voor het tiende jaar op rij... een dalende omzet had, al wordt er nog wel winst gemaakt. Volgende week komt er alsnog een Kamerdebat over het concept klimaatakkoord. Gisteren werd het debat afgeblazen omdat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff er niet bij was. De oppositie vond dat dit niet kon omdat hij een paar weken geleden uitspraken over het klimaatakkoord deed die tot politieke spanning leidden. Ook de fractievoorzitters van CDA, D66 en ChristenUnie kwamen niet opdagen. Ze beloven er volgende week wel te zijn. Tegen een Amsterdammer die zijn vriendin zou hebben vermoord... om verzekeringsgeld op te strijken, is 20 jaar cel geëist. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin... tijdens een vakantie in Suriname in een rivier heeft geduwd. De 37-jarige verdachte zegt zelf dat zijn vriendin gevallen is... Hij kwam in beeld toen bleek dat hij vlak daarvoor een overlijdensrisicoverzekering van 300.000 euro had afgesloten op naam van zijn vriendin en al haar inlogcodes had verzameld. Volgens getuigen zinspeelde hij al voor de vakantie op haar verdwijning. Het weer vanmiddag blijft het bijna overal droog en komt soms de zon erbij. Het wordt hooguit 4 graden. De komende nacht vanuit het zuiden opnieuw sneeuw. Morgen vroeg sneeuwt het nog in het noorden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De avondspits is begonnen, maar het is nog niet zo druk op de weg. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Rodenvarenveen, 6 minuten vertraging. Op de Ring van Amsterdam, de A10 west richting Den Haag voor Amsterdam-Hemhavens, 5 minuten op onthoud.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 Een hele goede middag, luisteraars. Dit is Muziek van Live op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. En vandaag met de vaste items, de instrumentale van vandaag. De koning van El Kerkman, de nummer 1 van de weken en deze maal 1 uit 1975. De gouden oude van deze week, het weer voor het komend weekend... en de BSC-programma van Zirke Zandvoort. Ja, dat is nog lang niet alles, want we hebben ook nog een hoop nieuws... uit onze padlaat en de directe omgeving. We hebben dus een lekker vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Psycho kanaal 40. En kijken kan ook, dat moet u via internet op www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar en ik start vandaag met, ja, ik weet het al, Frida. There's something going on. Er is wat aan de hand. En dat is zeker. Ja, van wie je er nog niet herkend hebt. Ja, ik kan het me slecht voorstellen. Het was er eentje van Abba, Frida. Met something going on. Ja, daar was wat aan de hand. We gaan beginnen met de evenementenagenda in januari. Dat is nog de 31ste, en dat is morgen. De regenboogborrel van jong en oud Grand Café XL van half zes tot half acht. En dan hebben we februari de vierde Rotary Club Zandvoort. Introductieavond, Wapen van Zandvoort, aanvang om acht uur. De 15e Kinderdisco, de themafeest, pluspunt Noord van 7 tot 9. De 17e Classic Concerts. Pianoconcert in Jaap Stork, kerk aanvang om 3 uur middags, De 23e Cabaret aan Zee. Gelukkig wij de frisse lucht. Theater de Krocht aanvang om 8 uur. En dan hebben we de 23e Short Rally Race, Circuit Zandvoort. Ja, en wij gaan door met Middle of the Road Queen Bee. And the bees are very pleased, and as they buzz, as they make the honey. and the bees are very pleased, and as they buzz, when they see the honey, they De Westkust lacht 24 uur per dag. Dit is VFN. Where were you in 68 in 68? Julie was Johnny States Two kids growing together Living each day as if time was slipping You want Make the big time Maybe they can Put it all together In a show that'll last forever If you're one of the sixteen We're we'll Number 16 Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ja, en ik denk dat ik deze keer een hele mooie gekozen heb. Zamba Patie. Letterlijke vertaling daarvan is... De samba voor jou is een single van Santana. Het is een van de instrumentale nummers op een tweede album... Abrascas uit 1970. Het was oorspronkelijk de B-kant van de single Oya Comava... Uit 1971 en werd pas twee jaar later als A-kant uitgebracht. Carlos Santana was dan al op pad van de jazz rock opgegaan... om in 1975 terug te keren naar de vertrouwde Latin rock. Samba Pati is nog altijd een vaste onderdeel van zijn live repertoire. En daar komt hij dan, Samba Pati, Carlos Santana. Maandag 11 februari, de Toon Hermansgroep Voor mensen die te maken hebben, of gehad hebben, met kanker. Deelnemers wisselen aan de hand van een thema ervaringen uit... bieden elkaar emotionele steun en krijgen informatie en advies. Elke tweede vrijdag van de maand. Opgave vooraf is niet noodzakelijk. Deelname en ook de koffie op de thee zijn gratis. Maandag 11 februari van half elf tot 12 uur. En het is locatie pluspunt. En het is Vlemingstraat. 55 in Zandvoort Noord. En wij gaan door met Smokey Robinson en The Miracles. The Tears of a Clown. Als u het nog niet weet hoe ze het in het zuiden doen, zo doen ze het in het zuiden. Dat zijn grote herzen. Laat alle klokken maar luiden, zo doen we daar in het zuiden. Er is in de wind, de zomer begint. morale mol op De fiets gaan zal lieren op eigen bier sta ik weer hier op het klein. Ik ben naar me, ik hield de ooie niet. Ik schakelde en vloog ermee, ik had het al nog zien. Torin, in held de lange vlok, daar reeds over het spoor. Het ging te sneller naar ik kon, in eerste plaats ik, ik ging bijna nou op je raam. Laat alles maar los, laat alle klokken maar leiden Daar is die weg, daar is het echt, kijk nou dat niet niet horen Over de heuvels, paas door het bos, zo doen we daar in het zwijnen Voor die verheden. de zon op de knieën, uur heeft vandaag van meer De weg zo hard ik de op, de keer klopt die nu. Miedewedstrijd die de komt, tot toen voor de streep. Ging bijna op hier de raad, de regengroed over een lange baan. Vol op het gas, laat alles maar los, laat alle klokken maar luid. Is het echt, ik nou dat uur die gewoon over de heuvels klaar door het bos, schoot over het aard in het zuiden. Door die parede, de zon op de knieën, nu vuurdee vandaag aan het vieren. Ik heb lieren falen, ik heb lieren redenen. Ik heb hier verliezen, bijna op je we in, oh. in het, zuiden. All op het gast. Ik nou dat dit niet gewoon. Over de heuvels paard door het bos. De column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij heb ik onverwacht een lozeetje. Mijn tuinhuis is met kou verhuisd. Nee, mijn tuinmuis is met de kou verhuisd naar mijn huiskamer... en zit gezellig bij de tv mee te kijken naar mijn favoriete programma... Smaak naar meer, gepresenteerd door André van Duin. De uitzending is een nabeschouwing van de voorgaande Heel bakt Holland mee. Kennelijk is de muis na deze nabeschouwing mijn keukelaar ingedoken, want... In de la heeft hij, hij of zij het pakje met losse thee opengeknaagd. Het is een grote puinhoop. Grrr. Je zou er van bijna een gestampt muisje van maken. Over stampen gesproken. Ik ben niet alleen een liefhebber van bakkunsten... maar ook van kookrubrieken zijn bij mij in trek. Ik kijk met veel plezier naar het tv-programma Koken met van Boven... gepresenteerd door Yvette en haar hond Marie. Niet dat ik zelf een geweldige kookster ben, hoor... maar alleen al kijken naar mij geeft voldoening... Een eenvoudige stamppot lukt mij nog wel, want wat kan er misgaan? Het geheim van een stevige stamppot, zoals ik ondanks... zit hem in de voorbereiding en een goed oog... om de juiste ingrediënten bij elkaar te brengen. Mijn stamppot lukt bijna met ouderwetse stamper... die ik ooit uit mijn ouderlijk huis heb meegenomen... samen met het petroliestelletje en de appelboor. Ook in de raadzaal zal de raadsleden eens een stevige stamppot moeten maken. Alle ingrediënten voor dit recept zijn in de commissievergadering al goed voorgekoud en in de week gelegd. Kijk maar naar de voorbereiding van de jaar rond want volgens GBZ en Astrid had wethouder Ellen haar boodschappen niet goed gedaan. En had zij het verkeerde boodschappenlijstje meegenomen. Misschien houdt Ellen Verheij niet van standpot. In ieder geval lag haar gerecht bij velen zwaar op de maag. Een homogeen recept zou mogelijk uitkomst bieden. De raadsvergadering zou eigenlijk een kwestie moeten zijn van... daarna de bestanddelen bij elkaar doen... en dan met elkaar een heerlijke, smeuige stamppot maken die iedereen lust. Vervolgens als smaakmaker een overheerlijke zuur erbij. Dan kan men nog kiezen voor een magere of een vette zuur, Eventueel met een pittige nasmaak. Dat maar dat vraagt om een goede voorbereiding en professionele begeleiding... om te komen tot een perfecte mis. Niks. Neem dus de juiste stappen en je zult zien dat je hier nog jaren plezier van hebt. En je na afloop kan zeggen, dat smaakt naar meer. Nel Kerkman. Ja, dat is een mooie. Nel. And better. I'm still wij vrijblijvend kennis maken met de Rotary Club in Zandvoort... op maandag 4 februari aanstaande. Onze Rotary Club heeft de laatste jaren een verjonging doorgemaakt... en is op zoek naar meer dynamische leden. De club bestaat uit ambitieuze vrouwen en mannen... die een pluriforme afspiegeling van de Zandvoortse gemeenschap zijn. De Rotary Club houdt zich bezig met het steunen van geselecteerde groene doelen. Leden doen dat vanuit hun kennis... Kunde en expertise in woord en daad. Wilt u meer weten en wilt u meer zelf betekenen voor onze maatschappij? Kom dan vrijblijvend kennismaken met de Rotary Club Zandvoort. We kijken uit naar uw komst. En dat is programma is op 4 februari en het start om 8 uur. De bijeenkomst is in het Wapen van Zandvoort, gasthuisplein nummer 10, in Zandvoort. Dus u bent van harte welkom. Is weer tijd voor onze nummer 1 hit en deze keer uit 1975. En het is Love is All van Roger Glover en his guest. Roger, Roger Clover is een single, Love is All is een single uit 1975 met, van Roger Glover en his guest. Door getekende videoclip staat het nummer ook wel bekend als de zingende kikker. De stem van de kikker is die van Ronnie Jim Tick. In 1973 stapte Clover uit de groep Deep Purple vanwege de werkdruk en de spanningen met Richie Blackmore. Hij sloot zich kort daarna aan bij het solo-project van zijn ex-collega John Lord. En Lord wilde een rock-opera maken... gebaseerd op de in 1973 verschenen prentenboek The Butterfly Ball and the Crash Hoppers Fest... van het, het Britse schrijversduo Alan Aldrich en William Plummer. Dit prentenboek was op zijn beurt gebaseerd op het gelijknamige kindergedicht... van de Britse historicus William Roxco uit 1802... Gedicht en boek gaan over een gemaskerd bal van kleine dieren. Dat was een prima basis voor een rockopera van Lord. In week nummer 19 stond Roger Clover op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Hier komt Love is All van Roger Clover en his guest. See. There is no question. The FM. Real, real, I love you Empty of mine Empty Het is duidelijk dat was Rio van de Mans Band. Een bijeenkomst concept scheps, uh, schets, schetsontwerp uh, uh, boulevard Poudersloot en de Favage. Woensdag 13 februari aanstaande is er een vervolgbijeenkomst... over de geplande herinrichting van de boulevard. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de gemeente het concept schetsvoorwerp... en het boulevard van de boulevard Poudersloot en de Favage. Graag gaan we deze avond op basis van het schetsontwerp met u in gesprek... en horen wij van u wat u vindt van het ontwerp. U bent van harte welkom op woensdag 13 februari... in de blauwe tram louis -Davis Carré nummer 1. En de inloopbijeenkomst is van 7 tot 9. En de zaal is open om half 7. En u, wil u aanmelden? Ja, graag. U kunt zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten... via projecten.haarlem.nl love.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 Whoa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 ja, het eerste uur namen we afscheid met een perfect duet van Ed Sheeran en Beyoncé. Ik hoop u straks terug te zien na het nieuws de boodschappen. Graag tot straks.